Avond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Twee jonge skiers uit Nederland zijn omgekomen in Frankrijk. Het gebeurde door een lawine vlakbij Grenoble. Ze waren volgens het ANP buiten de bewaakte piste aan het skiën. De jongeren van 20 en 21 jaar zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar hebben het niet overleefd. In het gebied waar de skiers waren gold vandaag een lawinegevaar van 3 op een schaal van 5. Mark Overmars zou dickpicks naar vrouwelijke collega's hebben gestuurd, laat het parool weten. Ook zou hij zich stalkerig hebben gedragen. Gisteravond stapte de directeur voetbalzaken op bij Ajax vanwege het versturen van grensoverschrijdende berichten aan collega's. Iedereen is flink geschrokken van het nieuws, zegt collega Jitse Bos. Niemand had dit verwacht. Uh, gaat een schokgolf door de voetbalwereld. En uh, zelfs Ziggo, de hoofdsponsor van Ajax, maakt zich zorgen, hebben ze laten weten. En ABN AMRO, die de jeugd sponsort, uh, onder andere. Iedereen wacht het grote nieuws in spanning af, want uh, het lijkt erop dat er wel meer naar buiten gaat komen. Overmars en Ajax willen niet reageren op het verhaal van het parool. Het OM eist 12 jaar celstraf tegen Roger P., de crimineel die beter bekend staat als Piet Costa, wordt ervan verdacht een martelkamer te hebben gebouwd voor zijn vijanden. De martelkamer stond in een loods in de buurt van Bergen op Zoom en was gevuld met tandartsstoelen, gasbranders en vingerklemmen. Tegen andere verdachten in de zaak zijn straffen geëist tot 9 jaar. En nachtclubs en poppodia gaan komende zaterdag gewoon open. De eigenaren hadden vandaag een gesprek met minister Adriaans van Economische Zaken. Maar dat heeft ze niet op andere gedachten gebracht. De nachtclubs balen dat ze vanwege de coronamaatregelen al zo lang dicht zijn. Clubs in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Tilburg en Haarlem gaan daarom zaterdagavond uit protest open. Volgens de minister riskeren de zalen zeker een kans op een boete. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Er kan ook wat regen vallen. Morgen ook af en toe regen, maar niet veel. Het is ook niet koud. Een graad of staal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog een paar korte files in de regio, zoals op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Bad Hoefendorp. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A9 richting Den Helder bij Heilo. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Krommenie is de vertraging ook 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Nashville. Nashville Radio Show. Ah, wat You've been gone almost a month, girl. I nearly died. Seven days and nights I sit right here and cry Wasn't for your memory I'd been here all alone Goodbye heartache, darling welcome home Treat me in Thank God. Dat was Mark Chestnut en die zegt goodbye heartache. Je luistert nog steeds naar de National Radio Show. En deze keer hebben we een thema. En dat thema is tranen, liefdesverdriet. Kortom, alles waar je zakdoek bij moet gebruiken. Dat hoor je voorbij komen in de show. En zoals dus ook de volgende. Wanda Jackson 1966 en... 55 jaar, terug in de tijd, Wanda Jackson en Tears Will Be The Chaser for Your Wine. En nu country uit Nederland van de grandfather of the Dutch country, Ben Steeneker en Holmes Where The Herd Is. En daarna weer een spiegelplaat. Thing. I hate to go Roy die de volgende Spiegelplaat voor het eerst opnam En daarna zouden vele andere artiesten volgen. Maar onder andere Willie Nelson en Hank Williams Jr. Hebben er een versie van gemaakt. Maar ik heb gekozen voor twee verschillende artiesten. Eerst Rosalie Madfis en daarna Roy Dresky, Twee keer Blue Eyes Crying in the Rain. Dit is de Nijsville Spiegelplaat. In the twilight glow I see you. And Won't Be Crying Over You, Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. En nu in 1952 voor een van de meest bekende platen in the country -muziek die de countrymuziek die over de liefde gaat en over liefdesverdriet. Hank Williams Senior and Your Cheating Heart. Your cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and try to sleep. But sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you. een themashow maakt met daarin nummers over verdriet en liefdesverdriet en gebroken harten, dan mag absoluut Dolly Party niet ontbreken. We gaan in 1978. Dit is Heartbreaker. Ah, uh, yeah. I fell in love to that song. Too bad my wife was with me. He Cause I was untrue, I still love you and by all the stars above me. If you want me, I'll return sweetheart to you. There was a time when I was satisfied with your love. Nashville Radio Show. Don't go anywhere. nou geen zakdoek nodig hebt gaat. weet ik het niet meer. Graham Parsons en Emmalou Harris met Love Hurts. En daarvoor het oudste nummer in de show, 1944, Hank Penny en Tear Stains on Your Letter. En nu, uh, Liam Rimes en het is tijd voor... Oh, wit, Wat eerst een doo-wop nummer in 1958 was. En door diverse artiesten in diverse genres gecoverd werd. Dit is mijn favoriete versie van Tears on my pillow. Dit is Reba McIntyre. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. De spiegelplaat in deze show staat klaar. Hank Williams, senior, bracht het in 1949 uit. En 23 jaar later zou het opgenomen worden door Billy Joe Spears. En in 2020 werd de samenwerking tussen Sarah Evans en de Old Crow... een show. Twee keer, I'm so lonesome, I could cry. Dit is de Nashville Spiegelplaat. long veel spiegelplaat. Uh. Dat was de laatste spiegelplaat in deze show. En we gaan nu naar een nummer waar zelfs Elvis Presley zich aan waagde. Maar het was Johnny Tillerson die het schreef en opnam. Everyte grote hit werd. It keeps right on hurting. I cry myself to sleep each night. Wishing I could hold you tight. Life seems so empty since you went away. a pillow And I can't help it I don't think I can go on And it keeps Right on a earth Since you're gone They say you're mad It's vraagt Whalen zich af. En in 1960 waren het Flats en Scruggs die het voor het eerst uitbrachten. En voor Rickish Kegs werd het de nummer 1 hit in 1982. Maar dit is de versie van de Lovell Sisters en Crying My Heart Out Over You. all know. Of Hell Sisters. En Crying My Heart Out Over You. En er is alweer een eind gekomen aan deze themashow. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je met onze reguliere show. En ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Eerst Skeeter Davis met He Left His Heart With Me. En daarna Patsy Klein met Aval To Pieces. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Bye bye.